Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. In het centrum van Hannover is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zijn Veilig kwam vannacht rond vier uur. Bouwvakkers ontdekten de 500 kilo zware Amerikaanse bom gisterochtend... tijdens werkzaamheden naast het Historisch Museum in de Oude Binnenstad. Het centrum van Hannover werd voor de ontmanteling ontruimd. Zo'n 9000 mensen moesten gisteren hun huis uit.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 Roger Federer is door naar de tweede ronde van de US Open. De Zwitser versloeg in New York de Sloveen Zemlya. Novak Djokovic won eenvoudig van Ricardas Berankis uit Litouwen. En ook de Duitser Tommy Haas en de Tsjech Thomas Berdig zijn door naar de tweede ronde. De Nederlander Timo de Bakker is uitgeschakeld. Hij verloor van de Spanjaard Andugar. Het weer wisselen bewolkt misschien wat nevel of een mistbank. 9 graden is het. Overdag opnieuw geregeld zon. Maar dan ontstaan er ook stapelwolken. En dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Of Twitter met hashtag WNL. Maar eerst het uh, lijpmotief voor dit uur. Uh, het nieuws wordt gedomineerd door het conflict in Syrië. En dus kunnen wij er ook niet omheen. De bom is gebarsten. nu regeringstroepen chemische wapens zouden hebben ingezet. De gevolgen zijn enorm. Het is een kwestie van tijd totdat de Westerse wereld ingrijpt. Ja, en heel wat uur zit Dick Leurdijk bij ons in de studio. Hij is VN-deskundige en gespecialiseerd in internationale crisissituaties. Uh, meneer Leurdijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u wordt wakker op deze vroege ochtend. Ik kan me voorstellen dat u dan eventjes een kopje koffie nuttigt... Uh, voordat u uh, de deur uitgaat. Uh, maar uh, gaat de focus dan bij u ook dan direct op Syrië? Ja, in deze dagen zit je er natuurlijk bovenop. Dit zijn voor ons uh, natuurlijk hoogtijdagen. Um, uh, en ik heb uh, wat dat betreft uh, via mijn werk uh, de afgelopen jaren natuurlijk uh, menig internationaal conflicten op de voet gevolgd, Niet alleen van huis, maar ook hier vanuit uh, de radio- en tv-studio's in, in Hilversum natuurlijk. En ja, de, de, de, de belangstelling voor dit soort crisissituaties uh, blijft bij mij natuurlijk uh, altijd, altijd aanwezig. Altijd weer de, de vraag van hoe gaat dit conflict zich verder ontwikkelen? Het ziet er nu naar uit dat het tot een militaire confrontatie komt. Maar hoe gaat dat nou precies in zijn werk? Hoe, gaat de, hoe werkt de diplomatie op dit moment? Wat gebeurt er op het militair operationele vlak? Um, uh, dus ja, dat, dat, die, die, hier zit ik bovenop. Laten we dan maar bij het begin beginnen. Want u zit het hele uur hier nog. Um, in 2011 eigenlijk de, werd de Arabische lente uh, een feit. En die sloeg uiteindelijk over naar, uh, naar Syrië. Ja. Um, kunt u in het kort uitleggen wat er sindsdien met het land is gebeurd? Nou ja, je kunt eigenlijk zeggen dat, het, uh, dat er uh, dus uh, als gevolg van het ontstaan van de Arabische lente uh, in uh, Syrië een beweging ontstond, een oppositiebeweging, die erop gericht was om het zittende regime van president Assad, om dat regime weg te krijgen... En dat de aanvankelijke rustige politiek getinte streven is inmiddels al lang omgeslagen in een. Ja, je kunt het toch rustig een burgeroorlog noemen. Mm -hmm. Die inmiddels al geleid heeft tot meer dan 100.000 slachtoffers. Dus ja, je kunt het samenvatten door te wijzen op het bestaan van die 100.000 doden als gevolg van die burgeroorlog. Ja, is het uiteindelijk zo simpel? Nou ja, dat geeft aan dat er de afgelopen twee jaar wel wat gebeurd is. En het is eigenlijk heel ontnuchterend om te zien hoe, hoe geleidelijk aan zo'n aantal van 100.000 tot stand komt. Want ik herinner me zelf nog, omdat ik natuurlijk ook nog wat een lezing in het land hou, dat bij je PowerPoint-presentatie zie je om de zoveel maanden het aantal uh, slachtoffers met zeg maar tienduizend uh, toenemen. En mm -hmm. ja, uh, dan schrik je toch al dat je, als je je realiseert op enig moment dat we nu 2,5 jaar verder zijn. En dat we nu zitten met een situatie waarin meer dan 100.000 slachtoffers gevallen zijn. Mm, wat dan? enorm aantal is en dat allemaal in, in het land dat uh, sinds, sinds het uh, begin van deze eeuw uh, wordt geleid door president Bashar al-Assad. Uh, wat, wat is dat voor een man? Want we zien hem vaak wel op tv, maar echt kennen doen we hem niet. Nee, dat, uh, hij is natuurlijk toch iemand die, ja, die zich een beetje presenteert als een Sphinx, uh, onbenaderbaar, uh, moeilijk, uh, moeilijk uh, uh, bereikbaar ook. Uh, maar hij uh, voelt zich toch ook wel gedwongen bij tijd en wijde toch ook de tv-camera's op te zoeken en uh, onder druk van de ontwikkelingen in Syrië zelf natuurlijk toch uh, ook zijn eigen standpunten uiteen uh, uit te zetten. Ja, en inmiddels is het wel duidelijk dat hij zich uh, dat, dat het typisch een, een politiek leider is die zich niet makkelijk laat imponeren door wat er elders in de wereld over hem uh, gedacht wordt. Uh, hij maakt geen enkele aanstalt om vanuit de, zijn eigen oppositie in het land... om zeg maar, uh, ruimte te maken voor enige politieke di dialoog. Laat staan dat hij bereid zou zijn om op te stappen. Wat uh, de allereerste eis is van de politieke oppositie sinds het begin van die opstand. En um, ja, dus we zullen gewoon moeten... Uh, nu, nu zie je ook dat, dat, dat we zijn er nu tweeënhalf jaar verder. Maar als je nu kijkt naar het optreden van die VN-inspecteurs... die daar op dit moment onderzoek doen... Mm -hmm naar het gebruik van chemische wapens... dan zie je dat hij nog steeds er voortdurend op uit is... om ook het opereren van zo'n missie... tot het uiterste te frustreren, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Als je ziet binnen welke smalle marge zo'n missie te werk gaat... dat is allemaal een uitvloes van onderhandelingen... over de voorwaarden waaronder zo'n missie zijn werk mag doen. En het is natuurlijk het regime van het gasland, in het geval Syrië... dat dan bepaalt wat er wel en niet mag gebeuren door die, die commissieleden. Ik denk ook dat het goed is om daar verderop in dit uur... nog uitgebreid over te gaan, gaan praten. Uh, onder andere over mogelijk ingrijpen... over wat voor werk de VN op dit moment daar doet. Uh, uh, natuurlijk ook na die, uh, na die chemische aanval... Uh, we praten het hele uur uh, praten we met uh, Dick Leurdijk, VN-deskundige. En uh, gespecialiseerd in internationale crisissituaties. Ja, want de hele wereld kijkt met spanning uit naar de consequenties van de chemische aanval. En zo heeft uh, Angela Merkel er ook een zorg bij. Uh, want uh, in Duitsland is Syrië ook een hot topic. Uh, maar op een iets andere manier. Want daar gaat het namelijk een rol spelen in de verkiezingsstrijd. Uh, eind september gaan de Duitsers namelijk naar de stembus. Ja, uh, dat Angela Merkel al met haar maag zit. Uh, in haar, in haar maag zit met de eurocrisis... Uh, en uh, in verlegenheid is gebracht onlangs nog door het Amerikaanse afluisterschandaal. Dat mag duidelijk zijn. Maar welke rol Syrië precies gaat spelen bij de boendestaakverkiezingen? Hopelijk horen we het van correspondent Wierd Duk in Berlijn. Wierd, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat, wat voor houding mogen we van Duitsland verwachten eigenlijk... ten aanzien van Syrië? Nou, Duitsland heeft, zit hier helemaal niet op te wachten. Alsof, <laughs> geen enkel politicus in Duitsland um, heeft behoefte aan... Een escalering van het conflict in Syrië en nog helemaal niet aan uh, interventie. Dus dit komt voor de Duitse verkiezingscampagne, voor de politici in de Duitse verkiezingscampagne, is heel slecht uit. Nou, want ze zullen natuurlijk hier uitspraken over moeten gaan doen, kan ik me, kan ik me zo voorstellen. Waarom zijn ze daar eigenlijk zo bang voor? Omdat de, Duitsers, de Duitse kiezers... die ziet helemaal niks in interventie in uh, Syrië. Meer dan, dus, ik geloof, zo'n 70% van de kiezers die zijn tegen. Dus ja, toch het toch zover komt en dan zit er naar uit en de Duitsers moeten een standpunt innemen dan moet je dat maar eens gaan uitleggen. En um, voor 22 september heeft niemand zin om dat te gaan uitleggen aan de kiezers... omdat je het risico loopt om gewoon afgestraft te worden op die uh, dag. Nou, ja, dat, dat is wel opvallend wat je, wat je zegt. 70% van de kiezers is, is, is tegen uh, ingrijpen. Dat is toch heel anders dan, dan dat we bijvoorbeeld hier in Nederland hebben. Tenminste, als ik zo mijn voelsprieten om me heen uh, erbij pak... dan zou ik zeggen, nou ja, uh, we vinden allemaal dat er wat gedaan moet worden in dat land. En in, in Duitsland ligt dat anders? Ja. Ja, dat ligt heel anders. Ik zag het cijfer ook. In Nederland is inderdaad een meerderheid uh, voor ingrijpen. Maar ja, Duitsland is een uh, pacifistisch land. Het heeft een traditie van um, zich afzijden gehouden van gewapende conflicten. En alleen met grote moeite zijn Duitsers bereid om uh, ook daadwerkelijk uh, mee te doen bij dit soort interventies. Meestal beperkt Duitsland zich op het leveren van geld. Of geld, nou uh, ja, het checkboek, uh, het checktrekken en het leveren van technologie en uh, ander wapentuig. Maar. Um, Sinds Kosovo doen de Duitsers ook wel eens mee. Maar de Duitse bevolking is daar heel erg uh, terughoudend in. En dat, dat weet de politiek natuurlijk ook. En als je nu uh, verkiezingscampagne, de verkiezingscampagne hebt... en je moet optreden op de marktplein... en je wordt gevraagd als politicus uh, wat is je standpunt over Syrië... dan is het toch uh, heel buitengewoon ingewikkeld om dan aan de verkiezers te vertellen... dat uh, Duitsland misschien wel eens mee moet gaan doen met, die, uh, met een mogelijke interventie. Gaat de uh, verkiezingsstrijd ook echt beheersen, denk je, in, uh, in Duitsland? Nou, aanstaande zondag of 1 september is het verkiezingsdebat op de televisie... ...belangrijkste debat tussen Merkel en haar uitdager Steinbrück van de SPD. En als die journalisten slim zijn, dan gaan ze daar natuurlijk naar vragen... ...naar, die stond, naar hun standpunten over mogelijke interventie in Syrië. ...en doorvragen en dan maar kijken of, um, of er inderdaad heldere standpunten dan uh, worden geformuleerd. Natuurlijk zullen ze doorheen zich gaan, gaan draaien. Dus, uh, zullen ze gaan zeggen, ja, we moeten afwachten hè, wat de uitkomsten zijn van dat onderzoek... ...en wat uh, onze bondgenoten willen... En... Niet buiten een VN-mandaat om en al die dingen, mm -hmm. en, uh, maar ja, uiteindelijk zullen ze toch met de billen bloot moeten. En als het erop aankomt, zullen ze moeten zeggen ja of nee. En dus het wordt nog spannend om te zien wat daar uh, gezegd gaat worden. Maar heeft iemand als Angela Merkel uh, tot, tot dusver eigenlijk al een al gedaan over de Duitse opstanding ten aanzien van Syrië? Ja, ja ze heeft gezegd uh, dat, dit, uh, dat, dat dit inderdaad een rode lijn is, dat het chemische wapens of van gifgas... En dat er uh, absoluut gereageerd moet gaan worden. En uh, dat dit eist, uh, dat, uh, vereist is om nu met de bondgenoten bij elkaar te komen. En te gaan kijken wat uh, we kunnen doen, uh, het westen. Maar verder uh, gaat ze niet. Dus haar uitspraken blijven uh, algemeen. En echt uh, specificeren zal ze die ook niet. Hm. En uh, dat, waarschijnlijk hopen ze dat het nog uh, tot voorbij de bondsdagverkiezingen... Uh, dat het over de bondsdagverkiezingen heen getrokken zou kunnen worden. Maar dat ziet er ziet het niet naar uit, omdat de situatie nu zo urgent is geworden. Ja, dus het ja. is dus echt in de komende dagen afwachten... of één van, van de belangrijkste spelers hier, hier specifieker uitspraken over zal ja. doen. Ja, logische vraag ook uh, van, van Dick Leurrijk hier in de studio... of Angela Merkel zich al heeft uitgesproken. Maar je echt uitspreken dus, als ik, als ik het mag samenvatten, jouw verhaal weer, is dat het, dat het politieke zelfmoord is op dit moment... om je heel hard uit te spreken in in. Zuid dit conflict? Nou, niemand zal zeggen, geen van de partijen zal zeggen: van oké, okay, moeten we nu ingrijpen en moeten we militair gaan ingrijpen. Dat sowieso niet. En, uh, dat sowieso niet. En het uh, vers dat we zullen gaan is dat, ze, dat, dat Merkel of Steinböck zullen zeggen: nou, ja, Merkel zal waarschijnlijk zeggen: oké, okay, als het moet, dan moet het. Uh, maar uh, dan nog is het aan, aan heel veel voorwaarden: moet zo'n zo actie, zo'n interventie voldoen, willen de Duitsers echt uh, mee gaan werken daaraan. Syrië gaat in ons buurland Duitsland nog een uh, hot topic uh, worden. Want uh, daar gaat het waarschijnlijk een, een aardige rol spelen in de, in de verkiezingsstrijd. Eind september gaan de Duitsers namelijk naar de stembus. Bierduk in uh, Berlijn, uh, dankjewel. Het is 13 uh, minuten over 5 uur luisteren nog steeds naar Omroep WNL op Radio 1. En dat is muziek hier van Avicii en uh, Allo Black. Wake me up.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 So wake me up Take Me up. Avicii en Aloe Black, 17 minuten over vijf. Dit is Nu Al Wakker van Omroep WNL op Radio 1. En uh, dit hele uur praten we uh, met Dick Leurdijk. Doen we zometeen ook weer over Syrië. Mogelijk internationaal ingrijpen in Syrië. De toestand in Syrië uh, heeft in ieder geval aandacht nodig. En dat brengen we onder andere in dit programma.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 de Hayo apotheker excuses. De D66 burgemeester van de gemeente Zuidwest-Friesland zette blindelings zijn handtekening onder een vervals miljoenencontract voor een nieuwbouwwijk in Sneek. Zijn verweer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 ja, Nederland, daar is de discussie ook altijd eh, nou, volop aanwezig over dit soort kwesties. Ja. Eh, en tot nu toe is het patroon toch altijd zo dat als Amerika maar lief genoeg vraagt... Eh, dat we zeggen oké, okay, we doen mee. Eh, hoe zal zich dat in, in het conflict met Syrië ontwikkelen? Nou, ik vond het ook wel interessant om te zien dat um, uh, onze minister van Buitenlandse Zaken... op dit moment um, uh, toch een beetje terughoudend was met het doen van, van die uitspraken. Omdat eh, als, als waarnemer het al lang het beeld kreeg... dat de stap eh, van eh, de, de, de bereidheid om buiten de VN om iets te doen... dat, dat die stap eigenlijk al lang was genomen. En eigenlijk kun je zeggen dat met die uitspraak... Uh, Tummelmans uh, toch een beetje de voet op de rem heeft gezet. En heeft gezegd, ja, wacht nou eens even. En ik vind dat hij daar wel een goed punt heeft. En laten we eerst eens even afwachten... wat de bevindingen van die onderzoekscommissie van de VN zijn. Eh, dat, is, dat is één punt. Dat onderzoek gaat vandaag door. Wordt wellicht afgesloten. Dan moet daar nog een rapport over komen. In tweede plaats, als de Amerikanen overtuigend bewijs hebben... materiaal hebben, laten ze dat dan delen met de internationale gemeenschap... zodat we dan ook weten dat een goede gronden zijn voor een eventueel aanval, als je die zou willen uitvoeren. En zover zijn we wat, wat mij betreft op dit, uh, dit moment nog niet. De andere kant, um, uh, ja, hij zei dus van... Uh, ja, de, de, de weg via de, de VN-Veiligheidsraad, die zouden we alsnog moeten bewandelen. Ja. Maar dat lijkt me eerlijk gezegd geen reële optie. En wat ik interessant vond, is dus om ons goed te realiseren... dat zijn uitspraak eigenlijk rechtstreeks... Uh, ontleend zijn aan het regeerakkoord. Want in dat regeerakkoord staat met zoveel woorden... en ik moet het er nog steeds even goed op nalezen... Dat, um, dat, dat Nederland nadrukkelijk, althans dit kabinet, voorstander is... van mocht het tot een internationaal militair optreden komen... dat dat dan gesanctioneerd wordt, geautoriseerd wordt... door de VN-Veiligheidsraad. Ja. En daar is op dit moment natuurlijk ja. absoluut geen uitzicht op. Ja. En je weet, dit is een punt dat natuurlijk in de Nederlandse politieke discussie... na Irak, 1993 heel gevoelig ligt. Mm -hmm. We hebben ook maanden, jarenlang een debat gehad over de vraag... wat was nou de opstelling van Nederland precies? Het kabinet Balkenende heeft jarenlang een onderzoek... naar de opstelling van Nederland destijds geblokkeerd. Mm -hmm. En uiteindelijk is daar ja, een soort formule uit voortgekomen... waarbij Nederland dus heeft gezegd... Nou ja, waar we in de toekomst op, op, op moeten letten... is dat er sprake moet zijn van wat zo mooi heet een adequaat volkenrechtelijk mandaat. En dat is natuurlijk op voorhand al duidelijk... ja, wat is dan adequaat? Zeker ook in het licht van het feit dat op dit moment... een consensus op het niveau van de VN-veiligheidsraad... absoluut niet, niet, niet mogelijk is. Ja, het even snel proberen na te slaan. Het regeerakkoord zegt dat militair ingrijpen... alleen kan plaatsvinden onder VN-mandaat. Of bij zwaarwegende humanitaire redenen. Ja, zou daar hier precies. ook sprake van kunnen zijn? Ja, dat zou een argument kunnen zijn. Maar ik heb natuurlijk ook de aanspraken van de Amerikaanse president Obama... de afgelopen dagen goed gevolgd. Uh, en, uh, en gelezen. En dan valt me op dat hij eigenlijk drie argumenten uh, uh, noemt... in zijn, uh, zijn uitspraken. Het eerste is het humanitaire argument. Namelijk dat het gebruik van, uh, van chemische wapens... Uh, uh, ja, volstrekt onaanvaardbaar is vanwege het menselijk lijden. Anderen spreken zelfs over, uh, over misdaden tegen de menselijkheid. Een tweede argument dat hij noemt... is voortdurend verwijzen naar Amerikaanse nationale veiligheidsbelangen. Mm -hmm. uh, en we weten... Uh, inmiddels ook uh, op basis van mijn werk van de afgelopen jaren... dat Amerikanen sterk de neiging hebben om dat begrip altijd heel breed uit te leggen. En um, het uh, uh, derde argument, dat ontgaat, <laughs> dat schiet me nou even... Uh, oh ja, dat is het uh, element natuurlijk van het gebruik van massavernietigingswapens, ja. waarvan wij als internationale gemeenschap hebben gezegd... Die, um, uh, dat is eigenlijk onaanvaardbaar, het is ondenkbaar dat ja. in een conflict... in dit geval dan chemische wapens worden gebruikt. En dat zouden dus drie argumenten kunnen zijn... die zeker in de komende weken uh, uh, en uren ook een rol gaan spelen... op het moment dat er dat besloten wordt dat er tot militair optreden moet komen. Want dan moet ja. je ook een formele juridische grondslag hebben voor dat optreden. Optreden, nou, het aparte is dat uh, in februari 2012 uh, zat u bij uh, Avro Vrijdagmiddag Live. En toen heeft u uh, gesteld dat uh, militair optreden in Syrië eigenlijk, uh, eigenlijk uitgesloten is. Uh, die drie argumenten die u net uh, noemde, hebben die dan echt daadwerkelijk voor die, voor die, voor, ja, voor die 180 graden uh, draaien? Nou, wat, wat we dus nu kunnen vaststellen, een week na de aanval, na de gifgasaanval van vorige week... is dat, dat, dat het beeld een, uh, absoluut gekanteld is. Mm -hmm. Tot vorige week um, ja, had ik dat ook uitgesloten. Okay. Um, uh, maar je ziet dus nu dat nadat uh, Obama die uitspraak gedaan heeft... over het gebruik van gifgas als, als een rode lijn... dat, um, dat, uh, dat, dat op dat punt, um, ja, uh, dat is echt een kantelpunt geweest ja. vorige week. Het gebruik van gifwapens is het moment geweest... waarop de politieke besluitvorming, de diplomatieke besluitvorming... in de stroomverstelling is geraakt. En het pikante daarbij, daar mag ik misschien toch nog eens even benadrukken... is dat dat besluit dus noodgenomen is op basis van het argument... dat er inmiddels al meer dan 100.000 slachtoffers zijn gevallen. Het, het beslissende draaipuntmoment is dus niet zozeer dat getal van die 100.000... maar het aantal slachtoffers dat vorige week woensdag gevallen is... als gevolg van gifgas. Dus je kunt het ook anders formuleren. Je kunt zeggen, het draaipunt heeft alles te maken met het gebruik van gifgas. Ja. Dat is het bepalend moment geworden. Nou, we hebben natuurlijk niet alleen de slachtoffers in Syrië, ook in buurland Libanon kijkt men met veel spanning toe. En dat niet alleen. Correspondent Fernande van Tet zit in Beirut. Fernande, goeiemorgen. Hey. De, de, de escalatie van het conflict in Syrië, Fernande, hoe, hoe heeft hij de situatie in Libanon beïnvloed? Het is natuurlijk hier. Libanon uh, is heel beïnvloed door wat er in Syrië gebeurt. En eigenlijk gaat het. Ja, dus slechter het in Syrië gaat, hoe slechter het ook in Libanon gaat. Um, dus vorige week was er een, een dubbele bomaanval in de stad Tripoli. Het wordt nu gezegd door een van de verdachten in van die bomaanval dat dat gepland was door de Syrische Veiligheidsdienst. En we zitten natuurlijk met een enorme Syrië... Want hoe erger de situatie in Syrië wordt, hoe meer mensen de grens overkomen. En de VN heeft al meer dan 1,2 miljoen. Vluchtelingen um, uh, geeft ja. een van 700.000 in Libanon. Een bevolking van 4 miljoen. Ja, hoe, hoe, hoe, ga, hoe gaat het land daarmee om? Ja, uh, het land is gespleten over de syrië kwestie, dus dat maakt het wat lastiger. Uh, de helft, de Hezbollah, die uh, uh, steunt de Syrische overheid en die vecht ook actief in Syrië. Terwijl de andere helft. Uh, ja, eigenlijk de oppositie steunt, vooral in de grensgebieden en in het noorden. En er ook mensen gaan vechten met de oppositie. Dus ja, Libanon zit daar eigenlijk een onderdeel van het Syrië-conflict. Ja, ja het, het, het, het, het, het wordt als het ware meegezorgd in het conflict. Ja, en we zien ook in de reactie, uh, de, de, uh, de Libanese, de zus van buitenlandse zaken, Adnan Mansour, heeft gezegd dat uh, als er... ...aanvallen op Syrië zijn, dat dat dan ook consequentie is voor Libanon. Dat Hezbollah zelf zou gaan aanvallen op Israël in reactie daarop. Nu zeggen bronnen dicht bij Hezbollah dat dat alleen maar zou gebeuren... ...als de um, aanval echt een ja, de militaire balans in het land zal veranderen. Het ziet er niet uit dat dat gaat gebeuren. Op dit moment wordt er gepraat over gemiliteerde aanvallen. Twee dagen alleen maar militaire doelwitten. Dan wordt er gezegd dat dat niet gebeuren. Maar iedereen doet natuurlijk wel in spanning. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, Dick Leurdijk zit hier ook nog steeds in de studio. Ja, uh, dit conflict kan dus ook zijn weerslag weer hebben op uh, Israël. Daar kijken we als westerse ja, wereld zeker. natuurlijk met, met, met extra veel interesse naar. Ja. Uh, uh, hoe groot is de kans dat er bijvoorbeeld vergeldingsacties vanuit Libanon plaatsvinden op Israël? Nou ja, dat punt van Hezbollah is natuurlijk toch een, in ieder geval een punt van zorg voor de Israëliërs zelf. Hezbollah heeft zich toch heel nadrukkelijk geschaard achter de opstelling van de Syrische president Assad. En zich daarmee ook gecommitteerd. En ik herinner toch ook nog uitspraak van Asrallah, de leider van Hezbollah. Die eh, toch wel dreigende taal heeft uitgesproken in de richting, eh, ook impliciet van, van, van, van, van Israël. En um, uh, ja, ik zag ook gisteravond in Nieuwsuur toch ook nog uh, uitspraken van de kant van, van, van, van, van Iran bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat mocht er tot een aanval op, um, uh, op Syrië komen, dat, er, uh, dat, dat Israël dan uh, op zijn beurt rekening zou moeten houden met, met een aanval ja. uh, vanuit Syrië bijvoorbeeld. Dus je ziet dat het conflict inderdaad in Libië, en uh, dat is al eerder opgemerkt natuurlijk, echt niet langer beperkt blijft tot het grondgebied van Syrië zelf, maar zeer natuurlijk de politieke machtsverhoudingen en de rest van de regio ook met zich meesleut. Zeg maar. ja. Nog even terug naar Fernando van Tets in Beirut. Uh, een laatste vraag voor jou. Uh, we hebben het over de, de vluchtelingenproblematiek... die op dit moment uh, gaande is hè? Uh, in, in Libanon. Uh, aan de andere kant uh, zou Libanon of veel Libanezen niet blij zijn... met ingrijpen in Syrië. Maar ik kan me wel voorstellen dat als er ingegrepen wordt in Syrië... dat in ieder geval die vluchtelingenstroom stopt. Hoe, hoe wordt daar tegenaan gekeken? Nou ja, ik denk niet dat hij stopt, ik denk dat hij uh, groter wordt. De afgelopen dagen is, uh, daar is de actie bij de grens, de vlak bij de massa dus een uurtje rijden, is nog normaal. Maar ja, zodra daar het echt duidelijk wordt er de dan denk ik dat die vluchtelingen gewoon groter wordt, Want die is al groot, 5000 mensen per dag ongeveer. Um, maar ja, die de infrastructuur kan het al bijna niet aan. Dus als er weer heel veel duizend mensen opeens bijkomen in één keer, mm. ja, dat maakt de situatie nog moeilijker. Okay. Eh, Dank je wel, Fernande van Tets. We houden een uh, vinger aan de pols. Het Nieuwsminuutje. Ja, en daarvoor is uh, bij ons aangeschoven, Veren Simons. Want het is vast nog wel ander nieuws dan Series nieuws. Ja, klopt. Goedemorgen. In India zijn vijf mensen overleden nadat twee zevenverdieping tellende gebouwen vanochtend instorten. Van zeker 35 mensen wordt gevreesd dat zij nog onder het puin liggen. En acht anderen zijn al geëvacueerd. Tussen de instorting van de gebouwen zat zo'n 20 minuten waarin bewoners van het tweede gebouw nog geëvacueerd konden worden. En schaatsvoorzitter Doekle Terpstra die legt vandaag verantwoording af aan de ledenraad. Hij informeert de raad over zijn inbreng in de discussie... rond de keus voor Almere als topsportcentrum voor het schaatsen. Onduidelijk is of hij het nu wel of niet eens was met de beslissing. De uitverkiezing van Almere is in sommige kringen omstreden... omdat schaatstempel Tiaf werd gepasseerd. En de laatste tropische storm uit Zuidoost-Azië... is nu op weg naar Taiwan en het zuiden van Japan. Dit gaat gepaard met zware regen en de mogelijke overstromingen. De storm, genaamd Kongrei, verlaat nu het noordelijke verlaat nu de noordelijke Filipijnen... waar steden met tot wel 150 mm regenval te maken hadden. Autoriteiten in Taiwan waarschuwen voor overstromingen en modderstromen... in de hoge risicogebieden. En de Amsterdams politie krijgt bij de aanpak van Roemeense zakkenrollers... hulp van agenten uit Roemenië. Minister Opstelt en de Roemeense autoriteiten... hebben het aanbod van extra politieinzet gedaan. Dat maakt burgemeester Van der, Leijn, van der Laan van Amsterdam vandaag bekend... schrijft de Telegraaf op een voorpagina. De politie in de hoofdstad bekijkt welke moment het beste zijn... om samen met hun Roemeense collega's de jacht op zakrollers te intensiveren. En ook is de politie bezig met het verbeteren van de informatieuitwisseling... om te zien of zakrollers eerder in het buitenland diefstal hebben gepleegd. En dan nog het weer. We starten vandaag met enkele wolkvelden... maar naarmate de dag voordert zien we steeds vaker de zon. De temperatuur stijgt tot 24 graden bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht klaart het op en komt er mist of nevel voor. De temperatuur daalt tot 12 graden. Morgen overdag is het opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur stijgt tot 22 graden. De wind is daarbij matig van kracht uit het zuidwesten. En in het weekend neemt de kans op regen weer toe. De temperatuur doet een stapje terug en komt onder de 20 graden te liggen. Dat was hem. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Vera Simons. Nu is nog steeds naar Radio 1. Het is drie minuten over half zes op deze 28 augustus 2013. Is is omroep WNL, nu al wakker. En in dit programma praten we dadelijk verder over het conflict in Syrië. En over eh, internationaal ingrijpen. Moet dat er komen? Wie is er voor? Wie is er tegen? En kan de situatie nog wel langer zo duren? Woont u in Rotterdam? En woont u in Rotterdam Noord om precies te zijn? U kunt weer door de provenierstunnel fietsen. Nu nog niet, maar over een paar uur wel, want dan is hij weer open. We gaan er straks over praten met iemand van de Rotterdamse afdeling van de Fietsersbond. Maar eerst een Duitse plaat. Dit is de rapper Kasper. Benzin. Augen und Herzen sind Dynamit Hey, hey, hey, hey. Ein Drittel Heizö, zwei Drittel Benzin, müde mit einem Plan und einem Ziel. Ich breche auf Op den Tag, den ik kom, ben ik wagen. Davon los en starte van voren. Arm, ah. kein Schritt zurück, neem van hier, kein bisschen mit. Blick zu lange in den Abgrund en der Blick zurück, Hitze drückt. Lieber neu beginnen, als was das alte verspricht. Op nimmerwiedersehen und danke für nichts, danke für nicht. Een Drittel heizen, twee Drittel Benzin. Augen und Herzen sind dynamit. Hey, hey, hey, hey. Een Drittel heizen, twee Drittel Benzin. Met een plan en een ziel Ik brech Denn ich war nie willkommen, will auf en davon und nie wieder kommen. Ich lebe wohl, will euch nicht kennen. Die Stadt muss brennen, brenn, brenn, brennen. Dies ist kein Abschied, denn ich war nie willkommen. Will auf und davon und nie wieder komm. Klebe wohl, will euch nicht kennen. Die Stadt muss brennen. Een, uh, hef, een, een rapper met een uh, heftig kinderkoortje op de achtergrond. Heftig Dat, dat, is, uh, dat is Kasper met uh, Im Asher Regen. Ja, ik vind het een hele fijne plaat. Ja. daarom draaien we hem. Absoluut. Zo kan het ook. Uh, ja, het nieuws uh, wordt genomineerd uh, door het conflict in, uh, in Syrië. We hebben het al het hele uur over. Uh, de bom is gebarsten, nu regeringstroepen uh, chemische wapens zouden hebben ingezet. En de gevolgen zijn enorm. Het is een kwestie van tijd totdat de werel westerse wereld ingrijpt. Heel duur zit uh, Dick Leurdijk bij ons in de studio. SVN-deskundige, gespecialiseerd in internationale crisissituaties. En dus de man om dit uur mee te praten. Uh, um, meneer Leurdijk, de internationale wereld heeft heel lang vrij weinig gedaan met de situatie in. Syrië, uh, hoe, hoe komt dat eigenlijk? Nou, het is niet zo dat er vrij weinig gedaan is. Men heeft, men heeft er eigenlijk vanaf het begin toch wel behoorlijk bovenop gezeten. Maar de mogelijkheden om daadwerkelijk wat te veranderen aan de gang van zaken zijn... dus heel beperkt geweest. Ik breng nog eens heel kort in herinnering... Uh, allerlei bemiddelingspogingen van de kant van de Arabische Liga heel in het begin. Denk ook aan, uh, aan de bemoeienissen van iemand als Kofi Annan... de voormalige secretaris-generaal van de VN... die als eerste bemiddelaar optrad... Toen zijn pogingen mislukten, hebben we augustus verleden jaar... de aanstelling gehad van Lakhdar Brahimi, voormalig minister van buitenlandse zaken van Algerije. Die toen als opvolger van Kofi Annan, als um, uh, bemiddelaar uh, aan, zijn werk, aan, aan, aan het werk ging. Maar eigenlijk kun je vaststellen dat al die bemiddelingspogingen... de afgelopen maanden helemaal niets, maar dan ook helemaal niets hebben opgeleverd. Is dat dan verspilde tijd? Nee, helemaal niet, want... Mijn uitgangspunt zou zijn uh, dat, dat, dat bij het uitbreken van zo'n crisis als in Syrië... dat de eerste vrijste van iedereen zou moeten zijn om te zoeken naar mogelijkheden... om via vreedzame weg, via de weg van de onhandelingen, te zoeken naar een uitweg. En dat is de inzet geweest natuurlijk van al die bemiddelingspogingen van uh, de afgelopen maanden. Omdat iedereen toch altijd tot dusver heeft geredeneerd... met geweld los je het probleem, het onderliggende politieke vraagstuk niet op. Ja. Nou is er een, een kerngroep opgericht. Uh, de vrienden vrienden van Syrië, uh, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië, uh, zij zetelen daarin. Um, zij bereiden in principe eigenlijk nu een aanval voor. We hebben gisteren een gesprek gehad met uh, een Syrische rebellen. Um, mogelijk gaan zij een aanval plegen zonder toestemming van de VN Veiligheidsraad. Ja. Hoe kan dat? Nou, dat kan, um, omdat um, uh, een aantal landen, bijvoorbeeld, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de NAVO, het Atlantisch Bondgenootschap, zich nadrukkelijk het recht voorbehouden om als de weg van de Veiligheidsraad afgesloten is, om dan te zeggen, ja, maar er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen die toch een ingrijpen rechtvaardigen. Ja, en dan is natuurlijk altijd weer de discussie... ja, is dan wat er gebeurt op een bepaald moment... is dat ernstig genoeg om zo'n uitzondingssituatie ja. te, te creëren? We hebben dat eerder gezien bij, uh, bij Kosovo bijvoorbeeld... om maar eens een conflict in 1999 te noemen. Uh, maar ook de, uh, de Amerikaanse-Engelse inval in Irak. Uh, dat zijn twee voorbeelden van, uh, van uh, militaire interventies... die tot op de dag van vandaag heel omstreden zijn gebleven. Ja. Notabene, daar was wel sprake van bemoeienis van de kant... van de VN-veiligheidsraad. Maar in het geval van Syrië is het überhaupt nooit gekomen tot enige vorm van besluitvorming maar, op het niveau van de Veiligheidsraad. Maar wat, wat is, wat is zo'n VN-veiligheidsraad? Toch wordt altijd gezien als een van de belangrijkste organen binnen de VN. Wat is dat dan nog waard? Op het moment dat je daar ook zo gemakkelijk omheen kan, kan werken, eigenlijk? Ja, nou ja, kijk, ik loop wat langer mee nu in de wereld van de internationale diplomatie. En ben op dat punt natuurlijk een beetje cynisch en sceptisch geworden in de loop van de jaren. Maar ik zou zeggen dat is nou eenmaal zoals de wereld in elkaar zit. We hebben na afloop van de Tweede Wereldoorlog de VN opgericht... met aan ons hoofd de, de, de, de Veiligheidsraad die belast is met het bewaren... zoals dat zo mooi heet, met het bewaren van internationale vrede en veiligheid. Maar het model van de VN dat daar onder hangt, als het ware... ja, dit is nog nooit echt tot volle wasdom gekomen. Dat is dan eerlijk. Aan de andere kant is dat we nou eenmaal een structuur hebben... met een VN-Veiligheidsraad, met 15 leden... waarbij is afgesproken dat vijf van die vijf leden een heel bijzondere positie innemen. Dat ligt vast in het VN-handvest. En het bijzonder van die posities twee allerlei. Aan de ene kant hebben die vijf leden... die hebben permanent het lidmaatschap van de Veiligheidsraad. Dus die zitten er altijd. En... Ze hebben ook nog eens het recht van veto. En dat is dus nu het gevolg dat uh, China en Rusland... die ook zetelen in deze VN-veiligheidsraad... Ja. Ja, die trekken eigenlijk uh, hun handen van, uh, van dit soort plannen af... om Syrië ja. te bombarderen. Dus door hun opstelling hebben zij inderdaad... eigenlijk uh, echte bemoeienis van de kant van de Veiligheidsraad... Er dus uh, geblokkeerd. Er is dus alleen overeenstemming geweest over het benoemen... van uh, die beide bemiddelaars mm -hmm. hè, namens de VN en de Arabische Liga. Maar verder gaat de besluitvorming bijvoorbeeld ook onmiddellijk nadat de Veiligheidsraad... vorige week woensdag al gauw bij elkaar kwam... om te praten over die gifgrasaanval. Ja, toen is de Veiligheidsraad dus eigenlijk definitief verlamd. En dat is het moment geweest waarop uh, met name deze, deze vrienden van Sieren... die landen ja. die je net noemde... kennelijk dan toch het besluit hebben genomen om te zeggen... ja, maar nu moet er toch wel iets gebeuren. gebeuren we, dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. Ja, de discussie hebben we al eerlijk gehoord. De VN Veiligheidsraad lijkt nu ook weer uh, vleugel... Lam, omdat het geen besluit kan nemen, omdat er nou eenmaal geen consensus te vinden is. Wat is zo'n orgaan dan nog waard? Is het dan nog wel een orgaan van deze tijd? Ja, nou, ja. kijk, natuurlijk is het qua samenstelling en qua structuur is die achterhaald. Daar is iedereen het eigenlijk wel over eens. Um, maar dat is een andere discussie. Daar kom ik graag nog ja, een nee, keer nee, voor nee. terug. Aan de andere kant uh, zie je toch dat bepaalde, bij bepaalde internationale crisissituaties. En zoals ik al eerder zei, daar hebben we geen tekort aan gehad de afgelopen jaren. Ja. Dat de Veiligheidsraad toch het forum vormt. Waarbij, waar in ieder geval tot op het hoogste internationale diplomatieke niveau. overleg kan worden gevoerd over, over hoe de internationale gemeenschap moet reageren. Bijvoorbeeld, om aan twee voorbeelden te noemen: uh, het vraagstuk van het, uh, van het Iraanse atoomprogramma. Uh, programma is Iran nu wel of niet, werkt Iran nu wel of niet aan een, een, een kernbom? Maar hetzelfde geldt ook voor het Noord-Koreaanse eh, atoomprogramma. Dat, dat zijn twee voorbeelden van onderwerpen... die al jarenlang op de, op de agenda van de Veiligheidsraad staan. En dat is in ieder geval het niveau... waarop de internationale gemeenschap met elkaar... over dat soort vraagstukken eh, debatteert. Dus voorlopig moeten we het kind nog niet met het badwater eh, weggooien... als nee, ik het even heel, de... heel simpel mag parafraseren. Ja, als je hem, ik, ik zeg heel vaak als je hem moet... Voorstellen, dat we onder de huidige omstandigheden met die verdeeltijd... een oog aan als de Veiligheidsraad zouden moeten oprichten... dan zou het waarschijnlijk niet lukken. We praten dit uur nog één keer met Dick Leurdijk. Zometeen, VN-expert, en gespecialiseerd in internationale crisissituaties. En uh, dan gaan we verder op zoek naar een conclusie. Wat moet er gebeuren om de rust te laten wederkeren in Syrië? We gaan even op zoek straks. Tijdens de verbouwing van Rotterdam Centraal... wandelden de treinpassagiers door een oude, donkere tunnel... naar het juiste spoor. Dat was de Provenierstunnel, voor de verbouwing nog volop in gebruik door fietsers. Het vernieuwde station is inmiddels in gebruik genomen. En over twee uur en een kwartier kan Fietsend Rotterdam eindelijk weer gebruik maken van de tunnel. Victor de Waal is van de Fietsersbond, afdeling Rotterdam-Noord. Hij en de Provenierstunnel zijn oude bekenden. Victor, goeiemorgen. Ja, goeiedag. Ja, goedemorgen. De opening van de Provenierstunnel, is dat een, een reden voor slagroomtaart op de burelen van de Fietsersbond? Ja, kun je wel zeggen. Uh, het, uh, het was natuurlijk al een, uh, een hele handige verbinding. Het, uh, voor een aantal mensen uh, uh, kan het al zo'n zo uh, zo vijf minuten in reistijd schelen. Ja, want het, het verbindt Rotterdam-Noord met, met het centrum. Een handige verbinding, omdat je ja, toch ook het Hofplein uh, anders uh, kunt mislopen. Uh, en dus dat is, uh, het is een hele handige verbinding. Vroeger uh, werd er ook al veel gebruik van gemaakt. Maar ja, uh, u weet, het uh, moest... Uh, uh, dicht Er de, de moesten verbouwd worden en ja, de reizigers inderdaad die moesten daar door de tunnel en via de trappen naar de perrons. Maar ja, goed, het is, uh, die lopen nu weer gewoon door de hal zoals het eigenlijk hoort. En nu kan die fietsen uh, tunnel weer, ja, laten we ja. het zo zeggen, aan de fietsers worden teruggegeven. Ja, kun je omschrijven hoe de vernieuwde tunnel eruit ziet? Um, ik ben er nog niet in geweest, maar wel uh, van beide kanten naar binnen gekeken. Hm. Het ziet er uh, heel fraai uit. Ik ben niet de enige die dat zegt. Anderen hebben dat ook al tegen mij gezegd. Oh. Het is uh, erg opgeknapt, vooral als je het vergelijkt met uh, hoe het vroeger was. Uh, ja, want het was. Het was een beetje zo'n zo donker hoekje eigenlijk. Ja, dat was, dat was eigenlijk niet goed. Het was uh, luguber, uh, uh, geen sociale controle zou je kunnen zeggen, uh, wildplasses. Heel... Heb je wel eens van hmm. Perron per Nul gehoord? Nee, vertel. Perron Nul, uh, zeven jaar lang. Ik, uh, als ik me goed herinner van 1987 tot 1994, mm -hmm. maar houd me even ten goede, uh, was daar dominee Visser. Die naam zegt misschien wat Paulus Ja, zeker. dan gaat een ja, lampje branden. Ja, aan het lampje brandt. kijk. Uh, die had daar bij de ingang of uitgang aan de noord- of aan de zuidkant, dus bij het grote handelsgebouw, een uh, grote groep van heroïneverslaafden. Nee. Nou, er zijn incidenten geweest, de spuiten lagen uh, uh, regelmatig op het fietspad. En uh, heel veel mensen die eigenlijk van het fietspad gebruik hadden willen maken. Daar ben ik zeker van dat, dat, uh, nou ja, dat die daar geen gebruik van hebben gehad. Maakt vanwege uh, ja, de wat geïsoleerde ligging, uh, weinig mensen die daar uh, waren en de mensen die er waren, ja het waren heroïneverslaafden, wat hieldplassen ook uh, ja. vaak. Uh, ja. Camera-toezicht, volgens mij was er in het begin ook nog helemaal niet. Maar meneer De Waal, het is, is vandaag goed nieuws in ieder geval. Uh, ja. uh, uh, nog wel een, een kleine zorg geloof ik ook vanuit de Fietsersbond, hoorde ik. Ja, euh, ja, eigenlijk euh, misschien wel twee kleine zorgen. maar de één. Ah, het is zo dat ze... Euh aan, de, aan de, de noordkant waar het Proveniersplein is, daar zijn nog voorlopig veel werkzaamheden. Eh, dat is nog lang niet af. Dat duurt volgend jaar ook nog de hele tijd. Ik weet niet of het in 2015 wel af is, ik denk het wel. Eh, maar dat betekent dat er nog op omleidingen zullen zijn. Dat is voor fietsers natuurlijk heel belangrijk dat ze op een veilige manier dan de reis kunnen voortzetten. En uh, um, aan de kijk, Noordkant, daar komen ook fietsenstallingen. Ja. En op de plek waar de fietsenstallingen komen komt een uh, tweerichtingen fietspad, maar dat tweerichtingen fietspad is tot nu toe gepland tot halverwege de straat oh. waar die fietsenstallingen uh, uh, liggen. En dat uh, dan krijg je een hele gekke situatie. Uh, en voor die uh, andere kant uh, bestaat wel de politieke wil bij de deelgemeente om dat aan te leggen. Ja. Eh, want de gemeente heeft dat eerste stuk dan uh, besloten en daar is uh, ook geld voor. Maar de deelgemeente moet dan maar uh, zorgen voor, uh, ja, voor de aansluiting. Ja, en daar is nog geen financiering uh, voor ons. Nee, in ieder geval gaat ja, die, die zometeen, dus, uh, ja, is, zometeen uh, uh, dus open. Uh, Victor de Waal van Fietsersbondafdeling Rotterdam Noord is een van de mensen die vast vandaag even met de fiets er doorheen gaat. Uh, eerst gaan er een een paar bobo's wethouders en dergelijke doorheen en dan bent u ook welkom om vanaf 8 uur die nieuwe provenierstunnel in Rotterdam door te gaan. 2NL op Radio 1, 10 minuten voor 6 alweer. Boston dan maar, more than a feeling. More Than a Feeling brengt de tijd op zes minuten voor zes. Bij Omroep BNL, dit is nu al wakker op Radio 1. Ja, we praten nog één keer dit, uh, dit uur met uh, Dick Leurdijk. Hij is VN-deskundige en uh, gespecialiseerd in internationale crisissituaties. En ja, we, we hebben het eigenlijk al de hele tijd over uh, de, de situatie in Syrië. Um, men speculeert er lustig op los uh, wat betreft uh, hoe Syrië zo aangevallen zou kunnen worden. Ja. Um, wat is nou het meest... Uh, het best denkbare scenario eigenlijk. Nou, het meest waarschijnlijk dacht ik toch inderdaad... Uh, de, het gebruik van uh, uh, kruisraketten vanaf schepen in de Middellandse Zee. <coughs> en dat is dan bedoeld als een heel beperkte militaire actie. Dus je moet je niet voorstellen dat er grondtroepen worden neergezet... op het grondgebied van Syrië. Maar ja. Een heel beperkte militaire actie... die wat mij betreft dan ook heel uh, qua doelstelling heel beperkt zou moeten zijn. Namelijk er alleen op gericht zijn om ervoor te zorgen dat, um, uh, dat, uh, dat het regime in Syrië... niet meer in staat is om nog een keer gebruik te maken van gifgas. Dus al je militaire doelen zouden daardoor dan bepaald moeten worden. Dus dat betekent dat je vooral je moet richten op opslagplaatsen... productieplaatsen van dat soort wapens. Wellicht ook vliegtuigen of, of, uh, op, of militaire uh, goederen die, uh, die je nodig hebt... om überhaupt gifgas uh, te, te kunnen gebruiken. Nee. Uh, dat zou dan de politieke doelstelling... Moeten zijn en daardoor dus ook heel beperkt als het gaat om het formuleren van het einddoel. Om te voorkomen dat, dat Syrië dus nog chemische wapens kan gaan inzetten. Ja. Um, terecht stelde u eerder dit uur wel, als we het hebben over het aantal slachtoffers door chemische wapens, is dat op dit moment een kwestie van een paar honderd. Waar we in totaal al met een conflict zitten met, met meer dan 100.000 doden op dit ja. moment. 100.000 slachtoffers. Ja. Is, is het dan niet wat. Um, ja. Mm kortzichtig of, of, of, of in ieder geval oogkleppenpolitiek van de internationale gemeenschap om, om ons puur op die chemische wapens te richten. Ja, maar kijk, mijn stelling is altijd geweest. Mocht het ooit tot een militaire operatie komen in, in, in Syrië, dan kan dat alleen maar wanneer dat door een bepaald incident getriggerd wordt. Er moet iets zijn wat de internationale gemeenschap in beweging brengt. Dat heb je, zie je vaak bij andere internationale conflicten ook. Kosovo is daar, voormalig eh, Joegoslavië is daar bijvoorbeeld een heel, een heel goed voorbeeld. Van, uh, waarbij uh, een aanslag op een markt in Sarajevo... het beslissende moment werd om tot militaire actie... tegen het uh, bewind van Milosevic destijds uh, in te gaan. Dat zie je dus nu ook weer. Heel concreet is dat dus de gifgasaanval geweest van vorige week woensdag. Natuurlijk komt het bovenop, dat, dat, dat verschijnsel... Uh, dat we dus al zitten in een situatie met meer dan 100.000 doden... meer dan 2 miljoen vluchtelingen en meer dan 4 miljoen ontheemden... Binnen Syrië zelf, dat, dat wordt natuurlijk allemaal bij elkaar opgeteld, en dat leidt dan tot het effect dat het ene incident dan nu uiteindelijk leidt tot al die speculaties waar we het nu over hebben. Ja. Uh, um, en, en is er ook nog een, een poging dat men zal proberen uh, uh, Assad uh, um, uit het zadel te krijgen? Uh, of of nou ja, is dat op dit moment uitgesloten? Ik denk, waar we zullen moeten afwachten... wat uh, die coalitie of de willing uh, van de landen die bereid zijn om op te treden... wat die wel aan politieke doelstellingen zullen gaan formuleren. Maar ik denk dus dat, dat ze ook onder verwijzing naar bijvoorbeeld de situatie in Irak... zullen zeggen, we zijn er niet op uit om een regime van Assad uh, uh, te Weg, weg te krijgen, geen regime change, met andere woorden zoals, nou. het, zoals dat heet. Want maar... het alternatief is nog slechter? Nee, maar dan, dan is het alternatief dat je probeert langs vreedzame weg, langs weg van onderhandelingen, de, een weg uit te stippelen voor de politieke toekomst van, van Syrië. Maar dus de militaire operatie moet heel beperkt zijn. Het gaat om het onklaarmaken van alle mogelijkheden van, van Damaskus om überhaupt in de toekomst nog opnieuw gebruik te kunnen maken van het gebruik van gifgas. Aan de andere kant zijn we er toch nu ook wel, uh, hebben we toch ook wel duidelijk gezien dat Assad helemaal geen zin heeft om via de diplomatieke weg uh, een oplossing te veranderen vinden. Nee, maar de, bedoel, de hoop is dan natuurlijk dat door uh, die militaire interventie van de kant van uh, dat een beperkt aantal landen dat daarmee de weg wel wordt vrijgemaakt. Dat Assad zich dan zo in de hoek gedrukt voelt dat er voor hem ook geen andere weg uh, overblijft dan om te zeggen, nou ja, dan moet ik toch maar die onderhandelingen aangaan met mijn opponenten. Ja, dat zou natuurlijk helemaal niet makkelijk worden. Maar de vraag wat er dus moet gebeuren in Syrië na het gebruik van na die militaire interventie is natuurlijk ook heel relevant. We praten nu over de mogelijkheid van de militaire ingrijpen. Ja. Maar de vraag wat daarna. Hoe moet dat dan verder, is natuurlijk iets waar je op dit moment helemaal niemand over hoort. Nee, we moeten afronden. Nog wel heel kort uh, iets wat iedereen zich afvraagt. Als er militair ingrijpen komt uh, bij Syrië, op wat voor termijn kunnen we dat verwachten? Nou, mijn inschatting zou zijn dat het pas na het komende weekend is. De VN-inspecteurs moeten hun werk nog doen en hun rapportages uitbrengen. En ik las gisteravond nog dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten ook bezig zijn met het verzamelen van informatie en het rapport en rapportages daarover uitbrengen aan de regering in Washington. Uh, ik, ik begrijp ja. dat CNN onder andere al, al uh, inschat dat de aanval morgen kan komen. Lijkt mij iets, uh, iets te vroeg, omdat er nog onvoldoende informatie is... Om, uh, uh, die kan dienen ja. als rechtvaardiging voor militair. Dick Leurdijk, VN-expert, dank u wel voor uw komst naar de studio. Het is tijd voor het NOS, NOS Radio Journaal. WNL, nieuws in de nacht. Met Lara,